Zes uur. De Radio 1 Show. Lucella Carasso en Tom van Heck. In dit uur van zes tot zeven hoort u natuurlijk onze vaste rubriek aan de lijn met de stelling. Een dopingzondaar moet onmiddellijk en levenslang worden geschorst. We geven u een overzicht van wat er op de beurs gebeurde vandaag. Maar uiteraard nu eerst het NOS nieuws met Mark Visser. Gevaar voor een ontploffing bij een chemisch bedrijf in Os is voorbij. Bij het bedrijf dreigden ketels met het giftige strireen oververhit te raken door een stroomstoring. Inmiddels is er weer stroom en werkt ook de koeling van de ketels zelf weer. De brandweer is gestopt met het koelen van de ketels met water. Wel is het industriegebied in een straal van 250 meter rond het bedrijf nog ontruimd. De brandweer is aan het meten of er chemische stoffen zijn vrijgekomen. De problemen zijn een mogelijke gevolg van de ontploffing in de machinekamer bij het aluminiumbedrijf Alukast om de hoek. Maar volgens het bedrijf hebben de problemen niets met elkaar te maken. Verslaggever Trudy van Rijswijk: Het bedrijf Alukast betwist dat, uh, dat die stroomstoring veroorzaakt werd door de brand bij hen. Zij zeggen, en dat heb ik ook met eigen ogen gezien, dat er flink gewerkt wordt op de nabijgelegen Graafse Baan, een grote weg Os in. En dat die stroomstoring daardoor veroorzaakt is. En dat het dus een soort Murphy's Law is geweest bij de een brand en bij de andere uh, stroomstoring. Bij de pluswerkzaamheden werd één brandweerman door de hitte bevangen. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht. Verder raakte niemand gewond. Het ex-PVV-kamerlid Hernandez heeft zijn excuses aangeboden... voor de bezuinigingen van de PVV op defensie. Tijdens een debat over de JSF zei hij, ik heb me vergist. De bezuinigingen zijn verkeerd geweest. Ook ik heb me vergist in de teksten in het pvv verkiezingsprogramma van 2010. Waarin stond dat de krijgsmacht, dat defensie, of dat de PVV een sterke defensie wilde... voor de positie van Nederland in de wereld. De praktijk blijkt anders en desastreus. Hernández had niet alleen spijt van de bezuinigingen... hij is inmiddels ook voorstander van de JSF. Als dan hem ligt, kan Defensie de JSF vandaag nog bestellen. Al jarenlang heeft de PVV kritiek op het jachtvliegtuig. Hernández was voor de PVV Defensie-voortvoerder. Hij zegt nu dat hij enorme inschattingsfout heeft gemaakt. Zometeen verslaggever Wilco Boom. Een man van 64 uit Almelo, die afgelopen zaterdag tijdens een burenruzie tegen de grond werd geslagen, is in het ziekenhuis overleden. De ruzie ontstond tussen de zoon van het slachtoffer en de buurvrouw. Familieleden bemoeiden zich met de ruzie en er werd over en weer geslagen en geduwd. De man van 64 kwam daarbij ten val. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Na de vechtpartij pakte de politie in Almelo drie mannen en een vrouw op en twee mannen zitten nog vast. Vijfde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Duitser André Greipel. In de massasprint versloeg hij de Australiër Gos en de Argentijn Heido. Voor Greipel is het zijn tweede zege deze Tour. Beste Nederlander was opnieuw Tom Velers op een zevende plek. De gele trui blijft om de schouders van de Zwitser Cancellara. De vrouwenfinale op Wimbledon gaat tussen Serena Williams en Agneska Radwanska. De Amerikaanse Williams was met 6-3 en 7-6 te sterk voor Victoria Azarenka. En de Poolse Radwanska die versloeg Angelique Kerber uit Duitsland met 6-4 en 6-3. Voor Radwanska is het de eerste keer dat ze in een Grand Slam finale staat.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 AABB ah, Verkeersinformatie. De pittige buien die over het land trekken... en dan vooral het midden- en noordoosten van het land... daar heeft het verkeer af en toe ook behoorlijk hinder van. Want er komt in korte tijd heel veel water naar beneden. Het is sowieso een uh, drukke spits met nog 46 files. 180 kilometer. We zijn wel over het hoogtepunt heen. Maar een paar files zijn toch aardig aan de lengte. Zoals die op de A4 Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 8 kilometer. Het is een erfenis van een ongeluk. Maar het is extra druk op die A4 vanwege problemen op de E9. In, uh, van Antwerpen naar uh, Breda. De A9 Diemen-Alkmaar. Tussen knoop het Holendrecht en knoop het Bathoeverdorp. 12 kilometer. Op de rijbaan van Alkmaar naar Amstelveen. Is bovendien bij knoop het Bathoeverdorp. Een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag. Is het helemaal vastgelopen. Tussen de afrit Berkel en Rode Reis. En het Ypenburg. 11 kilometer. Dat is een erfenis van een ongeluk op de A4 bij Den Haag. Maar daar is alles opgeruimd. Op de A27. In beide richtingen files dus bij Beeldhoven. Zowel naar Almere als naar Utrecht. De langste file staat vanuit Utrecht 8 kilometer. En het is heel druk bij Eindhoven op de randweg de N2. Er staat dus ook het uh, Dorp en knoop het leende Heide 12 kilometer. Het is verstandig om via de A2 te rijden en die ligt er vlak naast. Het treinverkeer rond Leeuwarden ligt stil. Dat heeft te maken met het noodweer, blikseminslag. De vertraging daar kan oplopen tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanschaf van de JSF. Blijven we erbij of niet? En de Europese Centrale Bank heeft de rente verlaagd. Wat dat betekent, hoort u zo. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Maar de vraag wat gaat minister Hille van Defensie doen met de JSF houdt vele bezig. De grote vraag sinds deze week toen de PvdA dus aankondigde uit het JSF te willen stappen. Vanmiddag debatteert de Kamer met Hille over de JSF. De straaljager die de F-16 moet gaan opvolgen. Wilco Boom in Den Haag. Um, uh, ja, Hille, kiest die eieren voor zijn geld. Stappen we eruit? Integendeel, in Tom, maar daar voelt hij helemaal niks voor. En hij greep het debat aan om alle voordelen van de Joint Strike Fighter nog eens op te sommen. Hij waarschuwde ook dat Noorwegen zal instappen in het JSF-project als Nederland zal uitstappen. En hij vergeleek het met bijvoorbeeld de Betuwer lijn Die is dan ook wel veel duurder geworden dan uh, verwacht werd, uh, net zoals het met de JSF gaat. Maar uiteindelijk blijkt dat toch ook een heel goed project en een heel goed besluit. Althans, volgens Hille. En hij gaf ook nog eens aan dat hij niet onder de indruk is van de Kamermeerderheid die hier inmiddels is ontstaan. Aan tegen dat JSF-project. Want dat kan volgens hem ook zo weer een minderheid worden. Er tekent zich in deze Kamer inderdaad een, een meerderheid af. die misschien zou kunnen besluiten vandaag om uh, eruit te willen stappen. Als ik goed tel, op ik, is dat 74-76. Dus dat is een ruime meerderheid. Uh, maar, maar, en als er bij de PVV vandaag nog iets, nog iets misgaat. dan is die meerderheid weg, denk ik. Nou, oh, maar dan zou u die berekening. Volgens mij vergeet u de Partij voor de Dieren en sowieso. Nee, die sowieso heb ik die... Maar dan klopt het niet. Leg maar uit die berekening 74 76, althans om half zes. <laughs> Ja, Heerle heeft het overigens inderdaad mis. Zoals Jasper van Dijk van de SP al zei. Als je alleen de partijen telt die echt tegen de JSF zijn, dan kom je op 79 zetels. Maar of dat inderdaad zo blijft, dat weet je nooit. Zoals, He zoals Heerle dan weer zei. Nee, Want die PVV, hij doelde natuurlijk op die twee Kamerleden die uit de fractie zijn gestapt deze week. Ja, inderdaad. En dan gaat het om Hernandez en En uh, Dat is wel opmerkelijk, want Hernandez die was de afgelopen half jaar de JSF-woordvoerder voor de PVV. En in die periode was hij tegen de JSF. En vandaag kwam die met een schuldbekentenis en bekeerde hij zich tot de voorstanders. Voorzitter, dit is mijn laatste debat. En vandaag ben ik vrij en onverveerd. En ik wil beginnen met het aanbieden van mijn excuses... aan alle militairen, aan al mijn voormalige collega's... voor de enorme bezuinigingen op de krijgsmacht... waar ik uiteindelijk mede verantwoordelijk voor ben. En dat is een enorme fout. Ik heb een enorme inschattingsfout gemaakt. Ook ik heb me vergist...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 De ex-PVV'er die nu vrij en onverveerd is en dus voor de JSF. Uh, hij is een van de, van de Kamerleden die nu bij de minderheid hoort die voor de JSF is. Uh, de uitkomst van het debat is er nog niet, het debat loopt nog. De verwachting is dat uiteindelijk minister Hille van Defensie niet gaat buigen... en zich op het standpunt zal stellen dat hij demissionair is... en dus geen onontkoombare besluiten gaat nemen dat dat aan een volgende regering is. Hoe dan ook, de grappigste uitspraak van vanmiddag... die kwam voor rekening van Kees van der Staaij van de SGP. Je kan besluiten om niet mee te, in te stappen in zo'n vliegtuig. Je kan besluiten om bij een tussenlanding te zeggen van... ik stap uit. Je kan aan het eind, dat is vaak het verstandigste... als dat je bestemming is, zeggen ik stap nu uit. Maar wat je niet moet doen, is zeg maar onderweg ineens roepen... ik wil eruit. Dan krijg je echt brokken. Ja, Kees van de Staai waarschuwt voor Brok of die te komen. Lu Lucella, dat gaat vanavond misschien nog blijken, want dan komt het weer op de agenda van de plenaire vergadering te staan. En die is lang, hè? Ja, die is lang. Niet zo lang als het aanvankelijk werd gevreesd of verwacht. Uh, net wat de voorkeur is. Uh, het wordt geen vijf uur morgenochtend. Uh, de verwachting is nu dat het ergens rond een uur of één, uh, hooguit twee uh, afgelopen zal zijn. Maar ergens in de loop van de avond komt dus toch een, een motie tegen de JSF op de agenda. En uh, ja, die wordt dan misschien wel aangenomen. En dan zal Heerle zich waarschijnlijk op dat standpunt stellen van... ik doe niks, want dat is aan de volgende regering. Wilco, dankjewel. you still see a chance uit 1981. Steve Winwood hoorde u. We gaan het over de economische ontwikkelingen hebben vandaag. De voorspelling kwam dan uit. Het zat eraan te komen. De Europese Centrale Bank verlaagde vandaag de rente met een kwart procent. De ECB was niet de enige centrale bank die de rente verlaagde. De Chinese Centrale Bank deed hetzelfde. En er was ook actie bij de Britse Centrale Bank... want die pompte nog eens 50 miljard pond daar in de economie. Economieverslaggever Eva Wiesing aangeschoven. Welkom. Um, ja, dat zijn allemaal prachtige, krachtige maatregelen... maar niet zozeer vanuit kracht ingegeven. He? Nee, het betekent gewoon dat het nog lang niet goed gaat in de economie... ondanks die top van vorige week die de markten tot een soort euforie hebben gebracht. Uh, stijgende beurskoersen, onderliggend zijn de problemen nog heel erg groot. Dus niet alleen in Europa, ook in China. Want dit is al de tweede keer binnen een maand... dat de Chinese centrale bank de rente verlaagt... En daarmee geven de Chinezen aan die enorme groeicijfers... die ze de afgelopen tijd gehad hebben, die zullen ze nu misschien niet halen. En dat is ook slecht voor de wereldeconomie natuurlijk. Hier in Europa is het vooral Spanje het grootste zorgkind, Heeft vandaag weer geld moeten lenen op de internationale markten... en heeft weer meer rente moeten betalen. En dat is toch wel heel erg zorgelijk. Um, nou gaat die rente omlaag, en even voor ons gewone mensen, dat is vooral de bedoeling dat die banken zelf ook onderling en aan ons allemaal nog veel makkelijker het geld gaan laten rollen, mag ik dat gewoon zo zeggen? Ja, het is de belangrijkste rentetarief wat de ECB vandaag omlaag gebracht heeft, en dat is de uh, rente die de ECB rekent aan de banken. En op dit moment zullen vooral zuidelijke landen daar enorm van profiteren, want je hebt gezien dat de ECB vorig jaar en dit jaar een triljoen euro duizend miljard euro in die banken gepompt heeft. En daar hebben vooral de zuidelijke banken in zuidelijke landen van geprofiteerd. Tot nu toe betaalden ze daar 1% rente op. En vanaf vandaag gaan ze daar 0,75% op betalen. Maar het zijn niet alleen die banken die een probleem hebben. Want eigenlijk zei Draghi vandaag, heel Europa heeft een probleem. Want je ziet dat de economische groei in heel Europa afzwakt. En especially zien we nu een wekening van basically of the of growth uh, in the whole of euro area including the country or the countries that had not experienced that before so that in a sense now we can genuinely say that this measure is addressed to the whole of the euro area en het is niet specific specifieke landen. Dit is dus bedoeld voor heel Europa eigenlijk, of voor de eurozone. Wat deden deze woorden van Draghi op de beurs? Zorgt dit voor geruststelling of juist niet? Nou ja, normaal is een renteverlaging heel positief nieuws op de beurs. Uh, maar goed, de beurzen hadden hier al rekening mee gehouden. Dus die waren al omhoog gegaan de afgelopen dagen, omdat ze dachten: dit gaat gewoon gebeuren. En dan hoor je die sombere woorden van Draghi. Die geeft ook aan dat we dit jaar eigenlijk niet al te veel moeten verwachten van de Europese economie. Dat er toch nog heel veel. Neerwaartse risico's zijn, zoals hij dat noemt. En de beurskoersen zijn dus inderdaad ook omlaag gegaan in Nederland. De IX-index met 1% op 313 punten, maar eigenlijk in heel Europa, in Spanje zelfs, met 3% weer. Um. Allemaal somber dus, ondanks die baasregel Was er vast ook nog wel ergens iets positiefs? Ja, er was de, nog ja. wel wat positief nieuws. Want ook Ierland uh, is vandaag uh, naar de financiële markten gegaan... om geld op te halen. En dat is voor het allereerst sinds dat ze twee jaar geleden... aan het Europese infuus gingen hangen. Het is een heel voorzichtig eerste stapje. Ze hebben maar een half miljard geleend. Dat is, lijkt heel veel, maar dat is niet zo heel erg veel. Maar waarom maar, is dit een lichtpuntje? Ik denk dat dat is een lichtpuntje, want elk land moet lenen. Maar ze gaan dus lenen... En het gaat erom, krijgen ze het vertrouwen van de beleggers? En ja, ze krijgen het vertrouwen, want er zijn beleggers die geld uitlenen aan Ierland. En tegen een lagere rente dan in Spanje. En Draghi zei zelfs, dat is echt reden tot feest. Uh, het geeft gewoon aan dat de Ieren wel goed kunnen bezuinigen. En jongens, uh, andere landen, kijk naar wat Ierland doet. De Ieren kunnen ook goed feesten, dus dat zal het uh, dubbel op zijn. Dank je wel. Ja. Dan gaan we terug naar de Tour de France. De vijfde etappe werd vandaag opnieuw gewonnen door de Duitser Greipel. Na afloop van die etappe ging Joris van den Berg op bezoek... bij de ploeg van Vacant Soleil DCM om te praten met Liewe-Westra. Je neemt plaats op een barkruk. Zit wel lekker, hè? Uh, ja. Zo naast zo'n ritje heel laag uh, in zadel. Uh, ja, kunnen kun je even rustig zitten. Dus uh, dat is wel goed zo, ja. Mooi doen jullie dat. Naast die Vacant bus, als er interviews zijn... krijgen de renners keurig een barkruk onder de kont. En dan kan jij bijvoorbeeld nu gaan uitleggen... Waarom ga jij zo geruisloos door deze ronde van Frankrijk tot nu toe? Ja, nee, ik, uh, ja ik denk dat ik uh, nu een stap verder ben in mijn carrière. En uh, zoals vorig jaar uh, was ik iemand die uh, altijd uh, erin vloog. Zeg maar. En uh, in zulke ritten, wat ja, 99% is uh, dat het uh, massasprint is. Ja, heeft het voor, mij, uh, voor mijn carrière eigenlijk geen zin meer om, uh, om uh, op kop te rijden en uh, mijn naam te laten vallen. Zeg maar. uh, ik, uh, ik ga rustig door, ja, inderdaad rustig door deze ronde heen, maar uh, uh, ja, ik hoop en ik, ik denk dat het niet zo zou blijven. Ik denk echt wel, en ik weet wel zeker uh, als ik gewoon fit en gezond blijf, dat ik straks uh, als de ritten wat uh, heuvelachtiger worden, dat ik er zeker wel in ga vliegen. Want het beest is nog niet getemd. Nee, zeker niet. Uh, ik voel me gewoon goed en uh, ja, ik, ik heb mijn naam... Uh, ja, die, die, ik, ik, Duitslagen heb ik wel en uh, ik hoef niet meer een hele dag op kop te rijden. En uh, dat ze drie, vier uur over me zitten te praten, dat, ja, dat, dat hoeft niet meer. Uh, voor mij is het nu gewoon zaak om te proberen. En ik weet dat het heel lastig is, maar om te proberen om, om een rit te winnen. En, da, en daar ga ik voor. En in Parijs-Nice heb je laten zien dat je berghoop ook je mannetje staat. Liggen daar je prioriteiten nu of denk je ook aan de tijdritten? Ja, allebei, allebei. Dus uh, ik, hoop, uh, ik hoop, ja... Ik hoop een keer dat ik mee kan zitten met een groep van uh, vijf of tien man uh, in, een, uh, in een bergenrit. En, uh, en hopen dat je een keer de ruimte krijgt om, om voor een rit te gaan. En uh, voor de rest inderdaad, uh, die twee tijdritten, die spelen ook domhoofd ja. En vandaag kon je nog zien dat een kopgroep het zelfs in een rit Als die van vandaag het bijna rit, hè? Ja, daarom. Dus zeg ik. Ik zeg 99 procent, hè. Dus uh, uh, ja, het zou kunnen. Maar net niet. Dus uh, vandaag uh, goed gegakt. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar Radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio Radio1.nl Where does that leave me outside? I guess the beauty and the beast say yes or no inside a dream. Man about love Lopen ze al zo lang mee en vragen ze zich toch nog af... wat do, do I know about love, de golden earring. Zo, na half zeven hebben we tijd voor Aan de Lijn. we hadden het er deze uitzending al over doping. Nou, daar gaan we ook graag met u over praten. 0800 112 kunt u gratis bellen. En dan kunt u reageren op de stelling... een dopingzonder moet onmiddellijk levenslang worden geschorst. Stelling dus, een dopingzondaar moet onmiddellijk levenslang worden geschorst. U kunt nu bellen, 0800-1121. En u kunt ook stemmen via onze website radio1.nl. Radio 1, kort over overzicht. In Rouen startte de vijfde etappe van deze Tour de France. Voorafgaand aan de rit naar saint Quentin over 196 kilometer... ging het eigenlijk niet over de etappe, maar over Lens Armstrong. In ruil voor belastende informatie over Armstrong zou de Leipheimer... Hinkepie, Sabrisky en Van der Velde maar een half jaar schorsing krijgen... in plaats van twee jaar bij het toegeven van dopinggebruik. En dan mochten ze ook nog de Tour rijden. Ook Jonathan Folters, tegenwoordig teammanager van Garmin... zou hebben meegewerkt aan deze deal, maar hij ontkent dat. The en dan uh, ander nieuws voorafgaand aan de etappe. De belg Rob Goris, niet actief in deze tour, is overleden in zijn slaap. Hij was pas 30 jaar. Een schok natuurlijk voor het peloton en ook voor zijn ploegleider Lucien Van Impen. We hadden toch zoiets niet verwacht. Hè. Als het een ongeluk is, ja, dan is het heel anders. Maar dit, zoiets in, in de nacht in zijn slaap dan overlijden, dat, dat komt natuurlijk heel hard aan. En na deze twee berichten gaan wij terug naar de koers, naar de Tour... en het snelle nieuws wat vandaag al kwam toen de koers net op gang was.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 En voor die kilometer 39 waren al vier renners weggesprongen. Gijsling, de Belg, Urtasun, de, de Spanjaard en de Franse Simon en Ladagnou. Vier werden pas op 250 meter voor de finish teruggepakt door het sprintende peloton. Het is Matthew Goss die er overheen komt. Matthew Goss of Grijpel? Goss of Grijpel? Goss of Grijpel? Dat zijn de twee mannen die het moeten gaan doen. Kevin is ook nog in het deal, maar het is Grijpel die de etappe wint. De Rijpel die de etappe wint en Gio had het helemaal goed. Gos werd tweede, derde werd Juan Uedo. Beste Nederlander in de etappe werd wederom Tom Velers. Hij sprintte na zijn derde en vierde plaats vandaag naar een zesde. Ja, de jongens hebben me weer echt heel goed geholpen en uh, ja, daardoor echt, uh, kom ik weer echt heel kort. Dus uh, uh, ik zat een goede wil, goede wil afgezet. Alleen het bleef me aflopen voor mijn gevoel. En uh, ja, dat, ik trok het aan het eind. Uh, ik kon nog staan om het pedaal, maar daar was ik al blij mee. Uh, en uh, de echte snelheid uh, of, uh, of de echte macht, dat, dat was er niet meer. En de echte mannen die bleven daardoor over, denk ik. En dat brengt ons bij de truien. Uh, ongewijzigd, de klassement wat dat betreft. De gele trui nog steeds Cancellara. De groene trui Peter Sagan. bolletjestrui bolletjes trui Michael Morkov. De witte trui nog altijd om uh, het lijf van TJ van Garderen. Beste Nederlander is Bauke Mollema... Elfde staat hij op 21 seconden van Cancellara. En we blijven fietsen, maar nu bij de vrouwen. Want Marianne Vos heeft haar vierde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Vos verstevigt haar leidende positie in het klassement... en is bijna zeker van de roze trui met nog twee etappes te gaan. En dan hadden we ook een mooie dag op Wimbledon. De vrouwenfinale is bekend, Marcella Mesker. Ja, want de vrouwenfinale gaat tussen Agnieszka Radwanska, de Poolse... en tussen Serena Williams... Radwanska versloeg de Duitse Angelique Kerber de nummer 8 van de wedstrijd. Het was een open wedstrijd, maar Radwanska speelde eigenlijk alleen in het begin wat nerveus. Daarna trok ze de zaken snel recht en werd het 6-3 en 6-4. Die tweede halve finale, daar werd met veel plezier naar gekeken. Het was de wedstrijd tussen Serena Williams, dertienvoudig Grand Slam kampioene... tegen de nummer 2, Victoria Azarenka. Ze maakte de verwachtingen meer dan waar. Serena Williams speelde uitstekend en serveerde ijzersterk. Ze sloeg 23 aces en dat was te veel voor Azarenka. Williams naar de finale met 6-3 en 7-6 en treft nu dus Agnieszka Radwanska. Er werd ook geloot voor de tweede ronde van de KNVB. Beker, ach, zult u denken, maar er komen toch een paar leuke wedstrijden uit. Ajax moet op bezoek bijvoorbeeld bij FC Utrecht... waar ze al zo lang niet gewonnen hebben. En Feyenoord speelt een uitwedstrijd tegen NEC. Titelverdediger PSV, de bekerwinnaar, komt uit tegen de winnaar... van het duel tussen de amateurclubs Spakenburg en Achilles 29. Wedstrijden in de tweede ronde. U heeft nog even, als u erheen wil, 25, 26 en 27 september. En dan uh, de topsporters Bram Somm, Gregory Sedok, Elisabeth Willebordse en Guillaume Elmond. Rol van der Velden ook nog. Die moeten allemaal op zoek naar een nieuwe werkgever. Want Defensie heeft besloten de topsportselectie, daar maken zij alle deel van uit, per 1 december op te heffen. Nieuws kwam een dag na de Olympische overdracht. Uh, u hoort een reactie van hordeloper Gregory Sedok. Het tijdstip komt nooit gelegen. Uh, ze hadden kunnen wachten dit bekend te maken voor mij na de Olympische Spelen. Maar dat betekent dus dat ik uh, het nog korter van, te, van tevoren weet. Dus het uh, thuisop is nooit goed, maar ik ben wel heel blij dat ik het nu alvast weet. Kijk, dok was dat. En dan Hengst Totilas, weet u nog, werd weggekocht. En ja, daar gingen de Olympische ambities. Maar Hengst Tot Totilas en de Duitse dressuurruiter Matthias Raad ontbreken bij de Olympische Spelen. Raad, dat is dus de ruiter, voor het, dat u het weet, kampt al enige tijd met de ziekte van Pfeiffer. Morgen zou hij nog een fitnesstest doen, maar die is afgeblazen. Dus geen Totilas-paard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 check nu in voor de last vakantievoordeelweken van de Fortdealer. Ik moet opschieten, want ik moet naar de Ford dealer. Daar hebben ze een last-minute vakantievoordeel. Net voor de belastingverhoging van 1 juli zijn er extra Ford Ka's en Fiesta's ingekocht. Dat alleen al scheelt je honderden euro's. En daarbovenop krijg je nu tijdelijk een last minute vakantievoordeel van 1000 euro. Hierdoor je al zo'n dynamische nieuwe Ford K vanaf 7650 euro. Of de supercomplete Ford Fiesta vanaf 9695 euro. Hè, ik ben er. Waar kan ik inchecken voor zo'n voordelige Ford? Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordstreamJazz.com. Het is weer Easy Sale bij weekend.nl. Met hoogoplopende kortingen tot wel 70% op heel veel dames, heren en kindermode. Dus kom van die bank af. Nee, bestel gewoon vanaf je bank. Profiteer ervan. Eerstweekam.nl Dit is Radio 1. Treinverkeer in Leeuwarden ligt stil door blikseminslag. Bij het station werd een technische installatie geraakt die de wissels en de seinen regelt. De problemen zijn naar verwachting over een uur opgelost. De NS zet bussen in van station Leeuwarden naar het eerstvolgende station. En ook het autoverkeer in Leeuwarden heeft last van de storing. Alle spoorwegovergangen in de stad zijn na de blikseminslag ontregeld. Asielzoekers die als kind alleen naar Nederland zijn gekomen... en nu niet meer welkom zijn in het land van herkomst... mogen in Nederland blijven. Minister Leers komt hiermee tegemoet aan de wens van een ruime Kamermeerderheid... met ook de regeringspartijen, VVD en CDA. De betrokkenen krijgen een vergunning als ze drie jaar lang... buiten hun eigen schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst. En de Centrale Bank van China heeft vandaag de belangrijkste rente verlaagd. Rente gaat met drie tiende procentpunt omlaag naar zes procent. De bank hoopt zo de economie te stimuleren. Economische groei in China die dreigt stil te vallen door de inzakkende huizenmarkt. Vandaag verlaagde ook de Europese Centrale Bank het belangrijkste rentetarief naar 0,75%. En daarmee staat de Europese rente op het laagste punt tot nu toe. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Ja. met het weer. Pittige buien zorgen lokaal voor overlast, bijvoorbeeld in het, in het noorden van het land, zoals u net in het nieuws hoorde. In korte tijd valt er veel regen en het onweert ook regelmatig. In de eerste uren blijft in het hele land de buienkans bestaan. Vannacht kan er dan vooral in de westelijke helft van Nederland nog een bui vallen met in het zuidwesten een klap onweer. Het wordt ook een warme nacht, op de meeste plaatsen blijft het kwik op zo'n 17 graden steken en er staat ook niet al te veel wind. Morgenochtend zijn er ook buien. Eerst vooral in het zuidwesten, later uitbreidend over heel Nederland... waarbij er in het noorden opnieuw wat onweer bij kan zitten. Maar in het zuiden gaat het dan alweer opklaren. De zon schijnt dan en het wordt zo'n 24 graden landinwaarts. Aan zee blijft het een stukje koeler met zo'n 20 graden. En de wind, in de ochtend nog zwak, trekt in de loop van de dag ook wat aan... en wordt dan matig van kracht uit zuidwestelijke richting. En de dagen erna is het lang zo warm niet meer zoals het vandaag was. Het is wisselvallig en voor de tijd van het jaar zelfs wat aan de koele kant... met middagtemperaturen van 20 graden. ABB ah, Verkeersinformatie. Nou, je hoort het uh, al in het nieuws en in het weer. Die pittige regenbuien hinderen ook het verkeer. We kregen foto's uit Hogeveen en Nieuw-Leuzen... waar straten blank staan. Het uh, zakt wel in nu, maar uh, ja, de kans op buien blijft bestaan. En dus ook de hinder voor het verkeer. Het was te merken in de avondspits, want die was gewoon een stuk drukker. Maar nu nog 23 files. We zitten alweer onder de 100 kilometer. Uh, vooral rond Utrecht blijft het druk. Bij Bergen-Op-Zoom ook nog steeds file op de A4 vanuit Antwerpen. Bij Hoge Heide 6 kilometer. Dat is een erfenis... van ongeluk. Het is dus sowieso extra druk op die A4 vanwege werkzaamheid op de Belgische E19. Een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij het Bad Dorp Vijf kilometer file staat er. De rechte rijstrook is dicht. En daarom is het ook druk op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen het Holendrecht en Aalsmeer nog 9 kilometer. De A13 staat nog aardig vol. En dan niet de dagelijkse file van Den Haag naar Rotterdam, maar de andere kant op. Van Rot vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 8 kilometer. Dat is een erfenis van een uh, ongeluk op de a A4 bij Den Haag. En u hoort het al in het nieuws. Het treinverkeer rond Leeuwarden ligt stil vanwege blikseminslag. De vertraging daar kan voor treinreizigers oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Gewoon door tot 11 uur vanavond. Zes minuten over half zeven is het nu. En we kijken ook altijd nog weer terug natuurlijk op de Tour. Etappen van vandaag. Kruipel, die dus weer een sprint vond Zijn tweede overwinning. En de Rabobank doet niet mee in die sprints. Maar het is vooral heel over de finish komen voor de kopmannen. Joris van den Berg maakt een beetje de balans op... na zo'n aantal van die vlakke ritten... met de technisch directeur van de ploeg Erik Breuking. Het zijn een hoop wringen, gedoe, valpartijen. Ben je blij dat deze eerste Tourweek er bijna op zit? Je hebt drie paradepaartjes, Kruiswijk, Mollemang, Geesink. Het gaat allemaal nog goed, maar het is ook allemaal maar net goed gegaan, Erik. Ja, hier en daar vallen ze wel. Dus uh, vandaag Kruiswijk. Ja, je nee, ontkomt er bijna niet aan. Maar uh, goed, dat is voor die jongens wel het belangrijkste. Ja, er gebeurt niet zoveel in die etappes. En dan uh, ja, moet je geen tijd verliezen en uh, op de fiets blijven zitten. Het is het ouderwetse overleven dus, als je klimmen bent in de Tour. Is dat een, een, een tactiek op zich? Nou, goed, nee. Kijk, want er zijn ook twee ritten geweest waar je gewoon echt bij de les moet zijn. En waar het ook bergop ging. Die aankomst waar Molma vijfde werd en uh, die rit daar uh, aan de kust. Maar uh, nu is het wachten op zaterdag. Dat is uh, de eerste echte afspraak voor, uh, voor de klassementsrenners. En dan gaan jullie je misschien ook iets meer met het debat be bemoeien. Misschien ook met ontsnappingen. Ja, goed, dan wordt de Tour wel, uh, wel helemaal anders. Hè. Na, uh, Zaterdag is dan echt de aankomst berg op. Maar dan, daarna wordt het, uh, wordt het wel, uh, wel een hele andere tour. Dan is het niet allemaal meer zo gecontroleerd. Kruiswijk geen ernstige schade, dacht ik, hè? Nee, zoals ik het zag ook niet. Hij viel wel raar, maar... Uh... Nou, behoorlijk hard. Ja, hij dook er overheen, maar uiteindelijk komt hij goed hier in de bus. Dus uh, lijkt wel oké. Okay. En je sprinter Renshaw klaagde dat hij zich na gisteren, na die val, nog niet helemaal geweldig voelde. Ik kan me wel een beetje voorstellen, want kan uh... ...heb zien vallen, dan, uh, ja, Kevin die zeg je het ook wel een beetje aan. Die zat dan al goed voorin. Maar zo'n klap, ja, dan heb je toch wel een weerslag van, uh, een terugslag. En, uh, maar goed, we, we, gaan, uh, we gaan morgen nog één zo'n dag en dan... Uh... Dan gaat zaterdag voor jullie eindelijk de Tour, dat bedoel ik ook, pas echt beginnen. Nou ja, in ieder geval voor Mollema, Geesink en uh, onze klimmers. Hoe is dus met Louis Leon. Dat gaat het ook een stuk beter. Dus voor hem moet de tour ook gaan beginnen vanaf dan. Het nieuws uit binnen en buitenland: het EK Voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. Het is lang, hè? Ja, het is hier Jij dacht langer. nog even dat het aan de Nee, als, eh, is iets iets langer. Het is World of a Hurt. We gaan vandaag, ja... De Radio 1 sportzomer Aan de lijn. Ja... We gaan het hebben over de dopingperikelen. Het is natuurlijk allemaal op gang gebracht... doordat uh, al die artikelen rond zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong... maar dat geval staat niet op zichzelf. Wij poneerden dan ook de stelling... een dopingzondaar moet onmiddellijk en levenslang worden gestraft. Via 0800-1121 kunt u reageren of meestemmen op www.radio1.nl. Maar eerst gaan wij zoals altijd voor wij met de luisteraars in gesprek gaan... daar met deskundigen over praten. En de eerste met wie wij dat doen is Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit. Goedenavond, meneer Ram. Laten we uh, eens even met de stelling beginnen. Dopingzondaar moet onmiddellijk en voor het leven worden geschorst. Bent u het daarmee eens of oneens? Nee, daar ben ik het mee oneens. En, uh, vanwege wat? Uh, vanwege redenen sowieso, omdat ik denk dat dat toch wel een ongelooflijk zware straf is. Eén uh, of twee jaar schorsing is voor een sporter vaak al een, uh, een enorme klap. Uh, en Ik denk dat iedereen ook een tweede kans verdient in dat opzicht. Misschien nog belangrijk, de wereld is niet uh, zwart-wit, maar uh, er zijn zo verschrikkelijk veel soorten van dopingovertredingen, van, van slordigheid met medicijnen tot, tot vervuilingen, uh, noemt u maar op. Als je dat allemaal met levenslang beschorst, dan denk ik echt dat je ver over het doel schiet. Uh, maar dan toch even, ik heb nog nooit een doping zonder horen toegeven dat hij iets deed. Het Verhaal is altijd vervuilde medicijnen, Tampasta, Mexicaans vlees doet het altijd lekker in dit soort verklaringen. Maar we hebben toch ook wel heel veel winnaars uh, jaren later uh, moeten kunnen constateren... dat die toch jarenlang de boel een beetje blazend hebben? Ja, ja, ja, maar ik zeg natuurlijk ook bepaald niet dat alle dopingovertredingen gebaseerd zijn op slorigheid of dat soort dingen. Uh, maar ze zijn er gewoon. En wat ik zeg is dat je in, in, in dat soort gevallen toch moet zoeken naar een meer passende oplossing... Uh, wat overigens lastig is, want wat u zegt, het is heel lastig om uh, het verschil te maken tussen uh, een echte uh, bewuste uh, zonde, zal ik maar zeggen... En iemand die gewoon echt een ongeluk meemaakt. Als we toch nog even ons op de zaak van vandaag richten, de zaak Armstrong, het zou uniek zijn, omdat hij dan via getuigenverklaringen uiteindelijk zeg maar veroordeeld zou worden. Um, terwijl het uh, in die jaren duizend misschien of meer controles heeft Armstrong gehad, zou je daarmee kunnen zeggen, stel dat dit waar is, even theoretisch model, dat de dopingautoriteit uh, en de controles eigenlijk totaal gefaald hebben in dit opzicht. Um. Met inderdaad de stelling, uh, stel dat het waar is, uh, ja, dat zou kunnen betekenen dat uh, als hij inderdaad gebruik geeft, dat hij tegelijkertijd er heel goed in geslaagd is om uh, via allerlei trucs uh, te zorgen dat hij daarop niet betrapt werd. En dat is niet uit te sluiten. Ja, of is uh, er een niet... politiek spel gespeeld dat hij zo belangrijk was voor de sport dat allerlei mensen die hem controleerden gewoon even van alles door de vingers hebben gezien? Um, ik heb er geen aanwijzingen voor en ik denk ook dat het systeem er verschrikkelijk weinig ruimte voor laat. Um, want wat, dat wat er uiteindelijk uh, in het laboratorium terecht komt, komt er anoniem terecht. Het lab weet ook niet over wie het gaat en analyseert gewoon. Dus het is razend moeilijk om zo'n uh, bevinding weg te werken. Um, ik denk tegelijkertijd wel dat wat je nu ziet gebeuren, dat dat te maken heeft met belang van de zaak. Want uh, zo'n regeling, als die er is, die zou zeker niet gesloten zijn voor een heel onbelangrijke sporter. En nog even terug naar de stelling. U zegt dat gaat mij veel te ver. U bent op zich wel voor het bestraffen van doping zondags? Ja, Jazeker. En, en ik kan mij in een aantal voor, uh, situaties ook heel goed voorstellen dat levenslang erbij hoort. En dat bestaat ook al. Uh, met name in de situatie waarin doping wordt toegediend aan minderjarigen. Daar staat al levenslang op. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, En wat vindt maar u denk... trouwens van die regelingen als die nu wordt getroffen met, met die vier renners uit de Tour... Uh -huh. uh, een kliklijn, dus als je klikt dan krijg je strafvermindering. Vindt dat een goede oplossing om het probleem aan te pakken? Het is een noodoplossing voor bijzondere situaties. En zo is het ook geregeld. Het, het mag eigenlijk alleen worden toegepast in situaties waarin je geen andere middelen hebt om het bewijs te leveren. En bovendien moet het echt om een belangrijke zaak gaan. Uh, want het is niet iets wat je zomaar doet. En dat denk ik is ook in dit geval niet gebeurd. Nou, Bart Voskamp, onze toer Blijf, blijft u bij ons meneer Ram. Uh, Bart Voskamp is hier ook, oud-prof, wielrenner natuurlijk. Eens of oneens met die stemming? Een dopingzonder moet onmiddellijk levenslang worden gestraft. Meneer Ram die neemt me eigenlijk de woorden al uit de mond. Ik, ik kan hem uh, heel goed volgen. Als je nou een, een bepaald product hebt dat uh, echt wordt toegediend om prestatiebevorderend bezig te zijn en het is toegediend voor uh, een betere sportprestatie, dan kan ik ermee leven als iemand levenslang wordt geschorst. Maar wat doe je met inderdaad wat Tom ook zegt met beveld vlees? Is, nou, uh, is dat nou een list om onder die uh, schorsing uit te komen of wat is het? Dus het? Het is heel moeilijk om een scheidslijn te leggen van wat is kwaad en wat is goed. Uh, als onomstotelijk is vastgesteld dat iemand doping heeft gebruikt, dan mag je wel. Wat mij betreft, levenslang schorsen. Maar om die zaken rond te krijgen, ja, dat denk ik dat er nog heel wat discussies uh, vooraf aangaan. En, en wat vind jij dan van die regeling die nu uh, getroffen zou zijn met die renners? Is dat een goede manier om ja. doping zonder? Uh, nou ja, weet je, ja, het, het, het is natuurlijk een hele, hele slechte manier. Maar het uh, in dit geval. Uh, uh, Wordt het gewoon gedaan om die zaak rond te krijgen? En ik kan me ook wel voorstellen, er dus zit volgens mij de derde commissie die zich hierover buigt en probeert de boel rond te krijgen. Die, die grijpen alle middelen aan om, om, om hun gelijk te halen. Maar ja, of dit nou de weg is, ja, ik, uh... Ik vind het eigenlijk niet. Want heb jij nog uh, gefietst trouwens met de Armstrong? Of ja, zo, ik heb, ja, ik heb met hem gefietst. En, uh, en hoe ja. werd er toen? Ja, je mag het geloof ik eigenlijk niet vragen, maar ik doe het gewoon. Hoe ja. werd er toen in het peloton? Ja, ik bedoel dat is weinig goed gebruik, geloof ik. Maar nou ja, hoe ik werd gewoon... er in het peloton toen uh, gesproken over Armstrong? Zeiden jullie tegen elkaar, dat kan toch niet dit? Ja, maar dat is in het algemeen. En, en ook dat is moeilijk. Kijk, als, als ik op uh, 40 minuten word een bergrit en ik heb het idee dat ik goede benen heb, ja dan is het eerste wat in me opkomt. Dit kan niet. Maar als ik een goede dag heb en ik rij een keer vooruit. En ik weet. Die, ik win een rit of ik, ik, ik rij zo ver vooruit en ze moeten achter mij rijden. Ja, dan geldt het andersom ook. Dus het is zo lastig. Om, en was dat dan zo? Wat was zo? Nou, bedoel gebruikte jij dan ook in die tijd? Nee, nee, nee, tuurlijk niet. Maar goed, als iemand een keer goede benen hebt... dan hangt er in de wielrennerij gelijk van... die zal wel gepakt hebben. Dat is natuurlijk het makkelijkste, makkelijkste om ja. zo te reageren. Nou ja. ja, we hebben helaas gezien dat veel mensen... die plotseling heel goed gingen rijden in de wielrennerij... van Basso en al die dergelijke mensen... dat het toch later... we hebben het toch helaas te vaak gezien, hè? Ja, daar je, je uh, heb je ook helemaal gelijk. En als je inderdaad renners vo, uh, volgt... en die zijn altijd een middelmatig renner geweest... en van het ene op het andere jaar uh, rijden ze in één keer de stenen uit de straat... ja, dat is natuurlijk wel heel verdacht. Maar om dan te zeggen van hij zal wel gepakt hebben... ja, dat is te kort door de, de bos. Ja, maar zou je niet als, als wielrenner blij zijn... dat zo iemand er dan voor goed uit wordt geknikkerd? Want die ja, als, als, als, bevelt wel als, als, jouw sport. Precies, als onomstotelijk als dus ja, ja, vaststaat, dan wegwezen. Maar het is vaak een hele dunne lijn waar je... Tussendoor gaat. We gaan eens even kijken wat de luisteraars ja. ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Ja, hallo. Ja, goedenavond. U mag het zeggen, de stelling, hè? onmiddellijk en levenslang uh, schorsen. Ja, nou, ik, ik, ik, euh, ik ben het daar wel mee eens. Zeker ook het verhaal van, uh, van Veldkamp om uh, aan te geven dat uh, als iemand doelbewust gebruikt, dan moet hij eruit. Ja. Uh, als vervuild vlees is, dan zijn de waarden zo miniem, daar kan niemand voordeel van hebben volgens mij. En als je echt doelbewust gebruikt, dan heb je er wel voordeel van. En dan zijn de waardes volgens mij ook veel hoger. Dan moet uh, die, die, die deskundige van het die als eerste sprak moet daar ja. maar eens even naar gaan kijken of daar iets over zeggen. Uh, hetzelfde als alcohol in het verkeer. Je moet ook niet drinken. Als je drinkt, weet je dat het niet werkt. En als je doping gebruikt, dan weet je ook dat het niet goed is. Uw punt dus je is... moet het gewoon niet ja. doen. Punt is helemaal helder. En rij voorzichtig. Dank u wel. Ja. Aan de lijn, goedenavond. Een dopingzondaar moet onmiddellijk levenslang worden geschorst. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik niet. Uh, ik vind het uh, veel te zware straf. Je hebt uh, eigenlijk nooit levenslang en voor een topsporter twee jaar niet mogen sporten. Nou, dat is echt een zware straf. Want als je eigenlijk. zijn hele carrière is, dat is een grootje. Goed, dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik ben het eens met de stelling. Ja. Of het is gewoon het ingewikkeld licht. Bovendien is een sport nooit helemaal eerlijk. Het wielrennen zou pas eerlijk zijn als elke renner op dezelfde fiets zou rijden. En als iedereen over dezelfde financiële middelen zou beschikken. Vergelijk ook de Formule 1. Ook daar kun je er niet achter komen wie de beste coureur is... gezien de verschillende teams, de verschillende auto's, et cetera. Toch vind ik dopinggebruik gebruik van een andere orde. Het is inderdaad pure vorm van matenaaierij. En gezien de gevoeligheid en het taboe van dit onderwerp... zou ik het fijn vinden... Dat onder renners dit een thema is. Ik heb de indruk dat vooral belangrijk in het peloton is. dat je niet gepakt wordt. Niet dat die middelen moeten worden uitgebannen. En inderdaad, als iemand dan daadwerkelijk gepakt wordt. is het moeilijk. Want wat moet je nou met. Contador met zijn. 00000000005? Dan moet er rol. Maar zodra er ook mij. enig rook is. Dan volgens mij, en qua en, en de opzet, dan mag iemand van mij levenslang worden Dank. verbannen, de eerste keer. Dank voor uw reactie. Bart Voskamp, is dit een thema in het peloton, wat die meneer zegt het zou een thema moeten zijn? Ja, maar die, die, die openheid is er niet uh, om over dat soort zaken met andere renners en andere ploegen en in het geheel over te spreken of, of dat een thema is. Natuur, het is een thema, kijk, we hebben het nu over wielrennen. Ik vind het jammer dat het dan over doping gaat, het zij zo, en dan moet er ook over gesproken worden. Maar laten we niet vergeten dat de wielrennerij voorop loopt om te proberen het uit te bannen. En, en, en dat, dat sneeuwt nu heel erg onder, heb ik het idee. Vergeleken bij andere sporten bedoel je? Ja, nu, andere sporten zullen ongetwijfeld ook wel eens dingen zijn. Maar het wielrennen doet er nu echt alles aan om het uit te bannen en daar moeten we ook blij mee zijn. Meneer Ram ik kom nog even bij u, want een aantal mensen zegt eigenlijk... als er onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen heel duidelijk, opzettelijk... of dat, dat minime, die 0-0-0, zeg maar, dan zijn ze er allemaal wel voor. Maar dat onderscheid is nou juist het probleem vaak, hè? Dat klopt. En, en er zijn best deeloplossingen voor te bedenken. Uh, een van uw uh, luisteraars die suggereerde in ieder geval bij hele lage concentraties... Uh, ga je uit van uh, betere bedoelingen dan bij hogere concentraties. Dat zou mogelijk zijn. Op dit moment uh, is het eigenlijk uh, allemaal over één kant te scheren... Maar dat onderscheid is interessant en daar proberen we ook nu al rekening mee te houden. Uh, maar er blijft absoluut een aantal gevallen waarin het verschrikkelijk moeilijk tot onmogelijk blijkt om het, uh, om het vast te stellen. En heeft Bart Voskamp gelijk dat het op zich positief van, ja, leuk positief, maar, positief van het wielrennen is dat ze dit aanpakken? Ja, en het is, het is absoluut waar, Daar ben ik volledig met hem eens... dat juist de wielrennerij uh, het hardste aantrekt... Uh, maar jammer genoeg daardoor ook uh, veel in beeld krijgt... veel zaken boven tafel krijgt... en daar dan de negatieve publiciteit van krijgt. Dus het is een beetje ironisch dat degene die het hardste aantrekt... Uh, daardoor de slechtste uh, publiciteit krijgt. Maar we kunnen toch ook niet eromheen dat het wielrennen... ook de sport is die bij uitstek uh, de, de meeste mensen geleverd heeft... in de ervaring van de afgelopen jaren. Voor zover we ja, weten. U gaat voor mij niet zorgen dat de wielrennerij niet een probleem had en nog steeds heeft. Dat, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Um, maar daar worden ook de hardste maatregelen genomen. En over, het is op de meeste sport waar de meeste uh, of de hoogste percentages voorkomen. Ja. Dat zijn ook nog andere sporten. ook. Oké, okay, wij gaan weer even verder met een paar luisteraars. Aan de lijn, goedenavond. Oh, ik, ben. Goedemiddag. Um, ik ben het absoluut oneens met de stelling. Ik vind dat uh, doping volkomen vrij moet worden gegeven in het wielrennen. Ik vind trouwens dat alle mogelijke zogenaamd verboden drugs, heroïne, en cocaïne... ...allemaal vrijgegeven moeten worden. Uh, het is namelijk zo dat als uh, een, renner, een wielrenner uh, doping gebruikt... ...ik denk dat het een strijd moet worden tussen de artsen dan. Hè? Dus er is geen enkele arts of geen enkele ploeg die belang heeft... ...bij een uh, renner die te veel doping gebruikt. Oftewel, die valt midden in de koers valt die dood neer. Goed, u Dat gaat zelf Dus laten we gewoon die doping vrijgeven. Zelf en dan ja. laten ze maar een strijd laten worden tussen de artsen. Wij uh, danken u voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goeiedag, meneer Ondersvist. Ik ben uh, niet één van de stelling. Nee? Uh, want uh, op, op het ogenblik wordt er, worden niet alle dopingzondaars gepakt. Het zijn alleen de, de mensen die gepakt worden, die gestraft worden... Waar er volgens mij een veelvoud is aan dopingzondaars. En dit maakt de sport oneerlijk. Dus als, er, uh, als het, met wat de vorige spreker zei, als het gelegaliseerd wordt... dan wordt de sport weer eerlijk, want dan heeft iedereen weer een gelijke kans. Oké, okay. dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond met uh, Michel Verhoeven. Ja. Uh, volgens mij is de waarheid een beetje in het midden, wat er net ook al werd gezegd. Ik denk dat het hele peloton uh, uh, zich al schuldig maakt aan doping... en allemaal de rand van het toelaatbare opzoekt. En je zou in feite dezelfde regel moeten zetten als bij verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen. Dit is de marge wat toelaatbaar is. Daar zetten we een 10% bovenop. Dat kan gebeuren door vervuild vlees, door medicatie of iets dergelijks. Maar zit je daar boven, dan heb je dus echt gewoon iets genomen wat niet mag. En dan is het wegwezen. Oké, okay, interessante opmerking die laatste. Dank u wel. We okay. gaan nog even naar Herman Ram, directeur van de dopingautoriteit. Dan denk ik dat u het er niet mee eens bent als er alles wordt vrijgegeven. Hè? Nee, dat klopt. En de belangrijkste reden die ik daarvoor vind is dat dan de sport alleen nog maar toegankelijk is voor mensen die bereid zijn. En vaak, dus jonge mensen die op een jonge leeftijd bereid moeten zijn. om zware medicijnen te gaan steken nee. terwijl ze hartstikke gezond zijn. Ja. Ik zou dat echt een hele ernstige ontwikkeling vinden. En ik spreek ook veel ouders die om die reden soms werkelijk angst hebben dat hun kind talent heeft. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Bart Voskamp het uh, hele peloton gebruikt namelijk, zei die meneer in een zin. En die sprak daar een woord mee uit wat heel veel mensen in de kroeg wel eens tegen elkaar uitspreken. Hè? Want iedereen zoekt de grens van toelaatbaar op. Ja, ik, ik begrijp de meneer heel goed dat hij dat denkt. Omdat er zoveel verhalen over doping binnen het wielrennen rondgaan. En uh, Dave, de meneer ook wel, uh, uh, dat baseert hij natuurlijk ook wel op het feit dat het heel veel in, in het in kwaad daglicht komt te staan. Maar goed, ik weet uit betrouwbare bronnen van mensen die nog echt veel in de wielersport zitten. Dat er echt alles aan wordt gedaan om het uit te bannen. En dat er niemand op zit te wachten dat, uh, dat, dat nee. mensen gebruiken of dat het een oneerlijke strijd wordt. Kijk, het zit toch wel in mensen om de grenzen op te zoeken. Uh, op het moment dat je op de snelweg rijdt en je rijdt 140 en er staat een flitsapparaat dan gaat iedereen 120 rijden. Dus het zit wel een beetje in de mens. Alleen ik denk wel dat, uh, dat de discussie vanaf jongs af aan... en met artsen moet zijn om dat gewoon proberen uit te bannen. Want het gaat wel over gezondheid van mensen. Meneer Ram, nog één vraag nu. Want het was ook wel een interessante suggestie. Ja, die die, die zero-zero-pico, dan krijg je boete van twee maanden. Of een strafbewijs spreken. En uh, kortom, het, het, het, het snelheidsboetesysteem. Zou u daar wat in zien? Nou, het kan in ieder geval helpen, maar je houdt nog steeds een hele hoop problemen over. Bijvoorbeeld dat je dan bij iemand die heel veel gebruikt heeft, maar die je toevallig een aantal dagen of weken later controleert, dan een lage dosering vindt, omdat het is afgebroken en die zou dan met een lage straf wegkomen. Uh, dus technisch is het allemaal nog niet zo makkelijk, uh, maar ik ben er zeker van overtuigd dat het gebruik van concentraties voor het bepalen van de strafmaat uh, ons vooruit zou helpen. Ja. Oké, okay, ik ga u uh, danken, meneer Ram. Bart Voskamp, ik ga jou danken dat je bent blijven zitten... om de, de stelling toe te lichten, al dan niet levenslang. We hebben een aantal luisteraars, die gaan we uh, ja, levenslang, uh, geschorst, hè, gestraft, hè, levenslang geschorst. Niet gestraft, ja, levenslang geschorst. Over wat die is luisteraars gesproken, ja. ja, de stemming uh, op internet... 55 procent, uh, van de mensen die heeft gestemd, en dat zijn er 425. 55 procent is het daarmee eens. Nou, vlak voor zeven hebben we nog buiten. Gewoon een interessant ja. uh, bericht uit de voetbalwereld, om. Want de Wereldvoetbalbond FIFA, zet u auto even aan de kant... heeft besloten om doellijntechnologie in te voeren. Dat heeft secretaris-generaal Jérôme Valken zojuist gezegd... tijdens een persconferentie in Zürich. Na zeven uur hoort u uiteraard meer over dit onderwerp. Dus na al die andere sporten heeft ook de voetbalbond besloten... doellijntechnologie in te voeren.